11 uur, Jori Stubenitski met het nos journaal Zanger en liedjeschrijver Maarten van Roosendaal is overleden. Hij was ongeneeslijk ziek. Van Roosendaal brak door in 1994 op het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Hij zong vooral over leven, liefde, dood en drank. Naar eigen zeggen was hij alcoholist, maar had hij geen drankprobleem omdat hij er niet onder leed. Van Roosendaal maakte 20 theatervoorstellingen. Hij kreeg onder meer een polifinario. Een zilveren harp en de Dirk Witte Euvreprijs. Een van zijn bekendste liedjes is Red mij niet. Daarvoor kreeg hij in 2000 de Annie M. G. prijs Maarten van Roosendaal was 51. Het overleg tussen het kabinet en oppositiepartijen D66 en GroenLinks... over de noodzakelijke extra bezuinigingen is mislukt. De partijen eisen investeringen in het onderwijs, maar het kabinet wil dat niet. In ruil voor investeringen zouden ze extra bezuinigingen steunen... om het begrotingstekort aan te pakken. Het kabinet heeft voor een meerderheid in de Eerste Kamer... de steun van de oppositie nodig. De Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden... heeft politiek asiel aangevraagd in Rusland. President Poetin zegt dat Snowden mag blijven... maar alleen als hij stopt met het schaden van Amerikaanse belangen. Snowden zit al een week op een vliegveld bij Moskou. Eerder vroeg hij politiek asiel aan in Ecuador... Maar dat land liet weten dat de behandeling van zijn verzoek nog maanden kan duren. Amerika zoekt Snowden voor het lekken van informatie over afluisterpraktijken van Amerikaanse geheime diensten. De Egyptische moslimbroederschap verwerpt een ultimatum van het leger van Egypte. Volgens de partij is het tijdperk van militaire staatsgrepen voorbij. Het leger geeft president Mossi en zijn moslimbroederschap 48 uur de tijd om het volk tegemoet te komen. Miljoenen Egyptenaren eisen dat Morsi aftreedt. Hij en zijn partij zouden zichzelf te veel macht hebben toegeëigend en niets doen aan de economie van Egypte. De Nederlandse politietrainingsmissie in Afghanistan is beëindigd. Minister Hennis van Defensie en commandant der strijdkrachten Middendorp... waren vandaag en gisteren in Afghanistan om stil te staan bij het einde van de missie. Ze waren onder meer bij de afsluitende ceremonie in Kunduz. De Afghanen nemen nu zelf de veiligheidstaken op zich... Minister Hennis zei dat Nederland een tastbare erfenis achterlaat. De directeur van de Bank van het Vaticaan en zijn plaatsvervanger... hebben hun ontslag ingediend. Het vertrek volgt op de arrestatie afgelopen vrijdag... van een accountant van de bank op verdenking van witwassen. Tegen de Bank van het Vaticaan lopen al tientallen jaren gerechtelijke onderzoeken. De verdenkingen variëren van het niet melden van dubieuze transacties... tot oplichting, corruptie en het wegsluizen van geld... Paus Franciscus lijkt het imago van de bank in hoog tempo te willen opboetsen. Het weer, het klaart vannacht op. Morgen droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Woensdag wisselvallig, maar vanaf donderdag droger en zonniger. Dit was het NOS Journaal. Deze zomer in het concertgebouw de Robeco Summer Nights. Met classics in de mix. Bijzondere concerten waar stijlen samenkomen.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Eva Jinek. Bijna 50 jaar geleden heeft een Amerikaanse arts in Vietnam... de arm van een vijandelijke soldaat geamputeerd. De arm nam die mee naar huis als een trofee. Het bewijs dat hij zijn plicht als arts niet had geschonden. Hij had immers een vijand geholpen. Vandaag heeft hij de arm aan de soldaat van toen teruggegeven... Maar op de belangrijkste vraag krijg ik maar geen antwoord. Hoe heeft die arts ooit die arm mee naar huis kunnen nemen? Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze maandagavond. Opnieuw een overladen Tagrierplein, bomvol ontevreden Egyptenaren. Wie zal ze redden van de impasse waar het land nu in verkeert? Veel mensen lijken hun zin het hebben gezet op het leger. Hoe groot is de kans en wat zijn de gevaren? Correspondent Sander van Hoorn bespreekt met ons... het Egyptische toekomstperspectief. Of je ouders bezoeken, of de bak in. In China maken ze korte metten met kinderen... die hun ouders aan hun lot overlaten. Heeft zo'n wet zin? Dat horen we van Marieke de Vries. En we ontvangen een winnaar. Paul Groot heeft de jongenkaartprijs kaartprijs gewonnen... en komt wat bij ons vieren. Om 5:12 voor twaalf hebben we het over brandend rubber... En vanavond ook live in de studio muziek van Marieke Jager. Dit is allemaal het komende uur, maar nu eerst het belangrijkste nieuws van... maandag 1 juli. Europese regeringsleiders hebben furieus gereageerd op het nieuws... dat Europese ambassades door de Amerikanen worden afgeluisterd. De Franse president Hollande eist dat de Amerikanen daar onmiddellijk mee stoppen. Ja, Oud-topdiplomaat Ben Bot is helemaal niet verwonderd... dat de Amerikanen afluisteren. Hij heeft dat zelf een paar keer aan hun lijve mogen ondervinden. Tijdens onderhandelingen werd hij ineens gebeld door de premier. Die zei van, uh, misschien moet je uh, dat en dat element een klein beetje bijstellen... want ik krijg net een telefoontje uit. Nou, hoofdstad zo, uh, dat u wel erg uh, hard bezig bent. En Nou, we waren die zaal niet uit geweest, dus iemand moest hebben meegeluisterd. Obama heeft beloofd de zaak te zullen uitzoeken, maar de Amerikaanse president vindt ook dat Europa een beetje overdrijft. I guarantee you that in European capitals there are people who are interested in if not what I had for breakfast, at least what my talking points might be uh, should I end up meeting with their leaders. Geen excuses, maar wel een diepe spijtbetuiging. Dat had vicepremier Asscher de aanwezigen bij de viering van de afschaffing van de slavernij te bieden. Ik kijk terug en betuig diepe spijt en berouw over hoe Nederland is omgegaan met de menselijke waardigheid. Het is precies 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Sommigen vinden het tijd worden om vooruit te gaan kijken. Slavernij heeft slachtoffers gekend, maar wij gaan voor vandaag voor de toekomst. Maar, zo waarschuwt Asscher, ook in deze tijd moeten we onze ogen niet sluiten... voor moderne varianten van slavernij. En deze geschiedenis verplicht ons te leren van het verleden. Door de schending van mensenrechten aan de kaak te stellen. Door moderne vormen van slavernij, in arbeid, in prostitutie te bestrijden. In Arizona zijn bij bosbranden 19 brandweermannen om het leven gekomen. Alhoewel het omleden ging van een elite eenheid, de shots, hadden ze geen schijn van kans. Het vuur verspreidde zich razendsnel. De verslagenheid in Arizona is groot. Fire departments are like families, en so the entire fire department, the entire area, the entire state is being devastated by the magnitude of this incident. En rouw is er ook in de wereld van de kleinkunst. Hier op de avond werd bekend dat Maarten van Roosendaal is overleden. De 51-jarige zanger en liedjeschrijver was ongeneeslijk ziek. Red mij niet, is een van zijn bekendste nummers. Restoreer je kerk. Stuur je kinderen ten oorlog. Lees handen tot je blind bent, maar red mij niet. Slik vitamine tegen kanker. Was je handen in vuur. Versier je voorhoofd met een stil, maar red mij niet. En ik praat nog even verder over Maarten van Roosendaal... met muziekkenner Leo Blokhuis. Goedenavond. Goedenavond. En gecondoleerd ook, want ik weet dat Maarten een vriend van jou is. Ja, ja dat komt toch nog hard aan. Het, was natuurlijk, het zat eraan te komen, maar... Uh, is het maar het is Dan is het in één keer zover, ja. ja. Als je het voor ons kan schetsen, hoe belangrijk is Maarten geweest... voor de Nederlandse muziek? Nou, ja. Ik, ik, ik vind hem een hele grote en heel belangrijk. Um, het rare is, vind ik zelf, hij had niet een heel erg grote aanhang. Uh, hij was niet de bekendste Nederlandstalige zanger... maar het is iemand die ongelooflijk creatief in, uh, met, met, met Nederlandse taal... omzing daar prachtige, prachtige liederen over met een, met een, met een met een mooie rauwe rand... Um, nergens gepolijst, nergens onecht altijd uh, uh, recht uit, uh, uit het hart en, uh, en de man had een, had een wat uh, ruig imago dronk, rookte, weet ik het wat maar ik ken hem als een ongelooflijk lieve kerel met een, uh, met een heel klein hartje en, uh, uh, maar die die en die, die oprechtheid en die ongepolijstheid van hem... die maken hem heel groot, wat mij betreft. Was het ook pijnlijk om wel eens naar zijn muziek te luisteren? Ja, absoluut. En alleen maar red mij niet. Ik vind het nu helemaal pijnlijk als je dat hele lied hoort... Uh, uh, dat, is, uh, um, dat, dat is zo, zo oprecht, uh, maar zo genadeloos. Als je er zelf ergens anders over denkt, hij wint nergens doekjes om. Jo, uh, uh, doe jij wat jij vindt. Doe jij wat jij wil Maar probeer red mij niet, maar overtuig mij niet van wat jij vindt. Um, hij, hij, hij benoemde dingen ongelooflijk scherp. Hij, hij heeft ook hele mooie ontroerende liederen gemaakt over, over dementie, over oud worden, over, over uh, het leven, maar ook op een ongenadig op mooie manier uh, de Nieuwe Lente bezongen. En als ik dat nu, het, dat lied heet Mooi, als, als, uh, als je dat nu ook hoort, er is mij nog één lente gegeven, zingt hij dan, ja, ik kan het op dit moment niet met droge ogen horen. Dus, het is, het is, het is uh, prachtig raak allemaal wat hij doet. Dat kan ik me voorstellen. Is er, om zijn erfenis zeg maar in leven te houden, is er iemand die zijn liedjes kan zingen? Of kon hij dat alleen zelf? Hij doet het zelf het beste, maar ik denk dat een goed lied door iedereen gezongen kan worden. Maar je moet het aan, je moet het in die zin aankunnen dat uh, um, je, moet, um, je, je, je moet je moet je moet ongepolijst willen zijn, zeg maar. En dat is een kwaliteit die niet niet alle artiesten zoeken. Ik, ik zal niet zeggen hebben, maar niet, niet, niet, iedereen, niet iedereen zoekt dat. Uh, met, niet, niet iedereen heeft dezelfde opvatting over muziek. Sommige mensen vinden dat het vooral wel luidend en mooi moet zijn. En dat was niet het eerste waar Maarten naar zocht. Um, to, toevallig, en, en dat klinkt nu een beetje raar, maar toevallig heeft mijn vrouw Ricky Kolen een paar dingen van, van hem gezongen en ook samen met hem geschreven. En dat ging wonderwel, dus dat kan zeker. Andere mensen kunnen dat zeker doen. Maar ik ken weinig uh, uh, vert, andere vertolkingen van zijn, van zijn muziek. Je wilt hem het liefst, hem dat Zingen. Dat begrijp ik. Leo Blokhuis, dankjewel. Oké, okay. en dan gaan we naar de kranten van morgen. Ewout de Jong, mijn collega, heeft ze alvast voor ons gelezen. Ja, de Volkskrant schrijft over de spijt van de Nederlandse regering over de slavernij. Drie keer heeft Nederland in het recente verleden al spijt betuigd of berouw, maar het woord excuses dat de verre nabestaanden van de slachtoffers het liefst zouden horen kwam ook deze keer niet over de lippen van minister Asscher. En dat heeft natuurlijk een reden. Wie excuses maakt komt over de brug en lokt claims uit tot schadevergoeding schrijft de Volkskrant. Slachtoffers en hun advocaten zullen alles op alles zetten... om het excuus te verzilveren. De Nederlandse regering is nooit erg scheutig geweest met excuses... behalve voor de nabestaanden van het bloedbad in Ravagudet. En daar zat een prijskaartje aan. De negen weduwen in het dorpje op West-Java kregen een schadevergoeding. Scholen kopiëren op grote schaal lesmateriaal... en de uitgevers hebben daar schoon genoeg van. De Nederlandse Uitgeversbond heeft inmiddels dwangsommen opgelegd... en schadeclaims ingediend. Dat valt te lezen in trouw. Een aantal copy shops in de grote steden heeft al een forse boete gekregen... en in waarschuwingsbrieven aan scholen wordt een dwangsom... van 1000 euro per dag aangekondigd voor illegaal kopiëren van lesmateriaal. Behalve dat het gewoon niet hoort, zegt de uitgeversbond... dat de scholen met het niet betalen van de auteursrecht innovatie tegenhouden. Bovendien ontzeggen ze de auteurs het salaris waar ze recht op hebben. En daarom is er een record aantal waarschuwingsbrieven rondgestuurd. Scholen, copyshops en leraren is volgens Trouw te verstaan gegeven... dat ze een flinke dwangsom boven het hoofd hangt... als ze niet onmiddellijk stoppen met het op grote schaal kopiëren. In het hoofdredactioneel commentaar beschouwt de Telegraaf de nieuwe onthullingen over Amerikaanse spionagepraktijken. Europa heeft daarop gereageerd in ongekend felle bewoordingen. Zo spreekt voorzitter Schulz van het Europees Parlement van een groot schandaal dat ernstige gevolgen kan hebben voor de relaties met de VS. De woede richt zich volgens de Telegraaf vooral op het gegeven dat maar liefst 38 buitenlandse missies en ambassades door de VS zijn bespioneerd waaronder de zenuwcentra van EU-diplomaten in Washington en New York. Het is volgens de krant een feit dat spionage van alle tijden is... en over de hele wereld gebeurt. De omvang van de activiteiten gericht op EU-landen is echter opmerkelijk. Een krantenwijkje lopen, vakken vullen bij de supermarkt. Pupers die hun eigen geld verdienen worden geprezen. Maar wil je dit een kind aandoen, vraagt het AD. Jong aan de slag is slecht voor de leerprestaties... en draagt niet bij aan het zelfvertrouwen. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Emeritus hoogleraar kinderarbeid Lieten... is zelfs geschrokken van zijn eigen onderzoek. Geen van de aannames die iedereen heeft over bijbaantjes kloppen... zegt Lieten in het AD. Het zou een boost zijn voor het zelfvertrouwen. Pubers zouden de waarde van het geld leren kennen... en hen zou discipline worden bijgebracht. Niet dus, zegt Lieten, die van zijn bevindingen een bundel produceerde... die morgen dus in het AD wordt besproken. Gaat u op vakantie? Het dievengilde staat klaar, dat weet Spits. Dat sprak met een ex-inbreker, dus die zal het wel weten. Open gordijnen in de slaapkamer, dichte gordijnen in de woonkamer... lege opritten en de bergenpost die zichtbaar door buren of familie... op de eettafel is gelegd. Het zijn groene vlaggen voor een inbreker op zoek naar buiten. Dat zegt die ex-inbreker, die nu voorlichting geeft als praktijkdeskundige. Hij zegt in Spits dat de grootste fout is dat burgers de ogen sluiten... voor onbekende snuiters in hun straat. Voor hij s avonds een presentatie geeft, maakt hij foto's van huis in de buurt en loopt hij voor en achtertuin in. Hij is stom verbaasd dat er bijna nooit iemand wat van zegt, of de politie belt, zelfs als er bordjes staan waarop wordt gewaarschuwd voor buurtpreventie. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. En ik zei het al bij de inleiding: we hebben vanavond live muziek. Een grote tractatie altijd. Marieke, ja, goedenavond en welkom in de studio. Je hebt iemand bij je? Ja. Henk Jan Heuvelink. Welkom ook Dankjewel. Henk Jan. Um, we gaan straks met jullie verder praten, met jou verder praten. Maar ik zou zeggen, wat ga je nu voor ons spelen? Dit is uh, onze nieuwe single Papillon. Ga je gang. 1 2 3 MUZIEK Il me semble t'ara vu sur Clément Lee quand je roupie. Je me tombe de dessus quand soleil de lui et j'oublie mon brille. J'arrive pas et je suis las et tout le temps c'est tout le temps qui passe. Tu me brames quand je suis dur, tu me pèses sur le dos. La tête contre le mur comme un soldat je me casse les os stupide. J'arrive pas et je suis las et tout le temps c'est tout le temps qui passe. Mais vois tu pas je suis un papillon, mais elle a un papier, mais elles vont Je suis livre comme un papillon, mes ailes chargées, mais prêt à voler. Tu me dessines lire.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 Je suis un papillon, fais un papier et mes éléphants Je suis libre comme un papillon Mais elle est chargée, mais prête à voler Here look ik zat al richting het zuiden, op de snelweg naar de zon. Ik was al op vakantie. Marieke Jager, we horen jou straks weer. Dankjewel. Het overleg tussen kabinet en oppositie over extra geld voor het onderwijs is mislukt. En dat kan grote gevolgen hebben voor het leenstelsel en de salarissen voor leraren. D66 en GroenLinks zien te weinig basis om met het kabinet verder te praten. Vanavond werd het overleg na ruim twee euro afgebroken en kwam een teleurgestelde Alexander Pechtold naar buiten. Nou, je kijkt natuurlijk heel zorgvuldig naar... is er nou echt uh, de ambitie bij het kabinet om extra te investeren in onderwijs? En in de voorstellen die wij nu hebben gekregen... zit die ambitie er gewoon niet. Uh, ja, er dreigen uh, bezuinigingen uh, op het onderwijs. En uh, dat willen wij voorkomen. Maar we willen ook zien dat er echt geïnvesteerd wordt. Ja, politiek verslaggever. Margreet Boer in Den Haag. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat betekent het dat dit overleg is mislukt? Al na twee uurtjes. Ja, al na twee uurtjes. Vorige week is er ook al gesproken hoor. En ze wilden vanavond dan uh, ja, uh, spijkers met koppen slaan. Dat is niet gelukt. Kijk, het kabinet wil de basisbeurs voor studenten afschaffen en een sociaal leenstelsel invoeren. Uh, daarvoor uh, hebben ze steun nodig van andere partijen voor die Eerste Kamer. Want daar hebben ze geen meerderheid. Dus praten ze met GroenLinks en D66. En ja, vanavond was dan de avond waarop het homofkuit moest worden. En, deze partijen die waren bereid mee te denken. Maar ze wilden er wel wat voor terug. D66 wilde vooral, je hoorde dat Pechtot zeggen, extra investeringen in onderwijs. GroenLinks wilde wat op het gebied van duurzaamheid. Nou ja, vanavond bleken de verschillen te groot. Het kabinet wilde wel iets geven. Maar niet genoeg, naar de zin van GroenLinks en D66. Dus het kabinet kan niet rekenen op de steun van deze partijen. En dat betekent dat ja, de kans van slagen van dat sociaal leenstelsel bijvoorbeeld. op dit moment weer heel erg klein is. Hmm, wat gaat er nu gebeuren? Denk je dat ze ergens anders steun gaan zoeken? Nee, daar lijkt het uh, niet op. Het kabinet zegt... we gaan gewoon door met onze plannen. Het voorstel gaat of is al in de Tweede Kamer, daar wordt het behandeld. Ja, daar heeft het kabinet dus een meerderheid. Uh, het kabinet vindt het wel een tegenvaller natuurlijk... want vorige week is het ook al niet gelukt... de oppositie achter de pensioenplannen te krijgen. Nu alweer niet. Dus ze hadden wel gehoopt op een succesje. Ze hadden ook wel wat willen toegeven aan deze twee oppositiepartijen. Maar uh, ze gaan nu gewoon door. En ze hopen eigenlijk dat ze... Uh, uh, ja, lopende de rit, toch nog steun kunnen krijgen van GroenLinks en D66. En deze partijen hopen natuurlijk dat ze met meer geld zullen komen... op den duur, na de zomer misschien. Uh, ja, het is een beetje afwachten, voorlopig is het niet aan de orde. En ja, kun je zeggen, gaat het kabinet uh, verder... en kijken ze in de Eerste Kamer wat er dan uh, weer staat te gebeuren. Ze gaan verder maar een beetje meer gebutst. Ja, in ieder geval weer met weer een teleurstelling. Hè, vorige week nu weer. Dus eh, heel succesvol is eh, de laatste week richting het reces helemaal niet. En daar had het kabinet toch op gerekend... dat er toch wat steun was voor hun plannen vanuit de oppositie. Maar vandaag bleek dus, de oppositie zegt weer nee. Nee, niet zorgeloos op vakantie hiervan. Margeet Boer, dankjewel vanuit Den Haag. Het Egyptische leger heeft de zittende politici een ultimatum gesteld. Ze krijgen 48 uur om aan de wensen van het volk tegemoet te komen... Sander van Hoorn is onze Midden-Oosten correspondent. Goedenavond, Sander. Welkom in de studio. Goedenavond. Toevallig even hier in Nederland. Helaas. Gebruind ja. en wel. Ja, begrijp ik inderdaad. Voor de correspondent is dat altijd lastig. Ja. De laatste dagen hield het leger zich uh, afzijdig. Is het, zou je zeggen, een verrassing... dat ze nu in één keer wel met een ultimatum komen? Um, nee, dat ze iets doen, dat lijkt logisch. Want uh, de partijen komen er echt niet uit. En uh, ze hebben al eerder signalen gegeven... dat dat iets is wat ze niet accepteren. En dat ze nu een ultimatum stellen, Ja, dat is eigenlijk heel vreemd. Want uh, dat kan je gewoon een koep noemen. Uh, ze bemoeien ja, zich. Ja, dat ontkennen ze overigens. Hè? Ja, dat ontkennen ze, ja. ja maar uh, goed, dat lijkt een definitiekwestie. Kijk, als je een koep beschouwt als een man met een zonnebril... die in een militaire uniform uh, uh, het presidentiële paleis binnenrijdt op een tank... en vervolgens de eerste kabinetszitting voorzit van allemaal mannen in uniform. Als je dat een koep noemt, nee, dat is het niet. Of nog niet. Maar een uh, leger wat zich bemoeit met de politiek, met een democratisch systeem... wat dat systeem zijn wil oplegt, ja, dat is een koep. Beangstigend toch, of niet? Ja, daar denken de mensen in Egypte toch anders over. En dat, dat is een, een hele rare avond eigenlijk. Ik bedoel, uh, uh, het leger, dat zette meteen na die uh, eerste aankondiging... van dat ultimatum, he, de politici moeten eruit komen... vlogen er helikopters over het Tahrirplein met Egyptische vlaggen eronder. Gejuich. Terwijl je nog een jaar geleden had je mensen op datzelfde Tahrirplein staan... die het aftreden van de legerleiding eisten. Die namelijk de macht hadden overgenomen... in een soort interbellum tussen Morsi en Mubarak... En ja, democratisch, daar ging het helemaal niet over. Mensenrechten werden geschonden. Eh, dus dat leger dat moest opstappen. En nu wordt het leger opeens aangemoedigd... dat Wat ze weer een politieke rol gaan schrijven. Wat gebeurt er in twaalf maanden tijd... dat het sentiment zo is veranderd? Is het leger zoveel aantrekkelijker geworden als redder of... Is het alternatief nou, zo slecht? Het alternatief is, om te beginnen, heel erg slecht. Ik bedoel Ze hebben er economisch een potje van gemaakt, de moslimbroeders. Even voor het gemak vergeten dat het leger dat voor hen ook gedaan heeft... dat ging natuurlijk economisch gezien ook niet zo succesvol. Maar goed, moslimbroeders hebben het uh, zwaar verknold en hebben heel veel dingen ondemocratisch gedaan. Uh, politieke benoemingen, het hele proces van uh, het schrijven... en het aannemen van de grondwet. Ik bedoel, daar valt heel veel op af te dingen. En dat zie je dus ook. Heel veel mensen, meer mensen dan ooit, op straat in Egypte. En uh, mensen zijn ook heel pragmatisch. Als je bijvoorbeeld vanavond Mohammed al baradij hoort... dat is de voorzitter van de koepel zeg maar, van oppositiepartijen... die uh, dit uh, uh, toejuicht, wat het leger nu doet. Ja, hij was een van de mensen die de straat opging om tegen dat leger te ageren. Dus daar zit een hoop pragmatisme bij natuurlijk. Het leger mag ingrijpen als het mij steunt, maar anders niet. Anders niet. Is die moslim moslimbroederschap, uh, want er waren veel bedenkingen, zeker vanuit westerse landen toen zij aan de macht kwamen, hebben zij voldaan aan al die slechte verwachtingen, zou je dat zo kunnen zeggen? Nou, als er een lijstje was geweest met slechte verwachtingen, dan hebben ze dat wel één of één afgevinkt, ja. En kijk, inmiddels zit je in een situatie dat de moslimbroeders, ook nu vanavond weer in reactie op dat ultimatum, hebben gezegd van ja, maar wij zijn democratisch aan de macht gekomen. Hoe kun je daar überhaupt in willen treden? Nou, hebben ze natuurlijk best een punt. Valide punt, ja. Ja, een valide punt. Aan de andere kant hebben ze zoveel ondemocratisch <laughs> gedaan dat je ook best kunt betogen dat het sowieso met democratie weinig meer te maken heeft. Nou, Het leger heeft dus, eh, om, om een hele duidelijke reden, komen we misschien zo op, maar het leger heeft nu gezegd, kom daar onderling uit. Maar vooralsnog zie je dat het aantal voor- en tegenstanders van Morsi vanavond alleen maar weer aan het toenemen is. Dus op korte termijn heeft het leger die verdeeldheid alleen maar aangewakkerd. Dat ultimatum is bekendgemaakt door legerchef Abdel Fattah al Sisi. al Sisi, ja. Al ja. Al ja. Um, is hij een van de kopstukken van het leger? Hij is een van de kopstukken, uh, opmerkelijk genoeg aangesteld door Morsi... als, uh, Ai, ja, ja, als vervanging van de, uh, de veldmaarschalk die hij aan de kant had geschoven. zijn Tantawi, misschien kan je die naam van een jaar geleden nog wel herinneren. En ja, buitengewoon ook interessant ook weer dat je dus tijdens de demonstratie... nu uh, zie je dus uh, drie mannen in een strop hangen. Mubarak, Morsi en daartussenin. Tantawi, die verguisde generaal van het leger. Nou ja, en nu wordt een andere generaal aangemoedigd. Maar goed, hij is dus iemand die. Weet je, het leger in Egypte heeft macht, kracht en gezag. Economische macht, heel veel. Um, kracht. Uiteindelijk zijn... ja, de politie heeft wel wapens, maar uiteindelijk zijn... Uh, is het leger in Egypte de enige met guns en daar, daar kunnen ze wat mee of daar kunnen ze in elk geval mee dreigen. Maar ze hebben dat zie je vandaag ook weer, gezag. En dat proberen ze dus nu aan te wenden om die politiek in hun kant te dwingen. En wat is dan hun kant? Stabiliteit. Dat economische blok wat ze vormen, je kunt je voorstellen... dat is gebaat bij stabiliteit. Daar zit heel veel uh, toerisme bij bijvoorbeeld. Daar zitten ja. ze heel groot in. Ja, er is nu geen toerisme, dus dat willen ze terug. Dus stabiliteit, dat is wat het leger wil. En het liefste... zonder zelf daadwerkelijk op die ministersposten te zitten. Is Want dat, dat zo, Sander? Wees nou ja, dat, dat lief... hebben ze elf maanden geprobeerd. En toen waren ze flink de kop van jut. Toen had je weliswaar minder grote demonstraties, maar even felle demonstraties tegen de regering van het leger. En het leger weet, ga ik er tenminste van uit, want ik weet het, dus zullen zij het ook weten. Het leger zou, of elke macht hebben, gaat moeilijke periodes tegemoet. Het gaat economisch slechter dan ooit met Egypte. Er moeten hele impopulaire maatregelen genomen worden om leningen van het IMF en de Europese Unie uh, veilig te stellen. De broodsubsidies moeten afgeschaft worden, uh, subsidies op brandstof. Ja, ja, dingen die mensen echt woedend gaan die maken. Die mensen weer. woedend gaan maken. Het leger neemt die beslissingen natuurlijk liever niet zelf. Dus kom er onderling uit. Ja. Je kan een ultimatum stellen, denk ik, als legerchef... maar dat kan je niet te vaak doen. Want op een gegeven moment ben je niet geloofwaardig... als je daar geen consequenties aan verbindt. En wat die consequenties zijn? Ja, een eigen plan. Maar wat dat plan behelst... Ja, een soort en, toekomstplan was ja, het, hè? En hoe ze dat gaan afdwingen eventueel, ja, dat is de vraag. En dingen zijn zo fluïde op dit moment in Egypte... dat ik, mm, misschien weten ze het zelf nog niet eens... Ik denk dat er op dit moment heel erg gepraat wordt... dat iedereen wel probeert om dat moment niet zo ver te laten komen. Maar ja, uiteindelijk zullen ze dan misschien mee moeten zeggen... en zullen ze dus inderdaad misschien in die positie komen... dat ze met die uh, kracht die ze hebben... moeten afdwingen dat de president opstapt. En dan zelf maar die regering gaan vormen. Maar dat is, dat is een soort neerwaartse spiraal van geweld en, en chaos. En... en dan hopelijk snel nieuwe presidents- en parlementsverkiezingen... en dan hopelijk dat democratische proces weer op gang laten komen. Maar ja... Intussen staat het land stil natuurlijk. En wie gaat die verkiezingen dan winnen? En wie gaat daar dan weer tegenover op straat staan? Ja. En wie gaat dan weer... Lekker rustig daar in Egypte. Er zouden ook vier ministers zijn opgestapt. Weet je daar iets? bedoel, is dat waar? Die dat zouden hun ontslag hebben ingediend. Sommige bronnen spreken zelfs over tien ministers. En dat ontslag, dat zou niet geaccepteerd zijn... door de president en de premier. Dus dat zou opgeschort zijn. Maar goed, het is nog maar weer een signaal... naast die miljoenen mensen op straat, naast het leger... naast die ministers, dat Morsi het moeilijk heeft. Ja, daar hoef je natuurlijk geen uh, geleerde Jennifer voor te zijn. Ja. Nee. Um, ik heb begrepen, voordat ik de studio inliep... dat het Tagrierplein weer vol stroomt. Ja. Het valt mee met het... Nou, 45 vrouwen zouden zijn aangerand of verkracht. Dus dat is natuurlijk afschuwelijk. Maar relatief gezien, hoeveel mensen er zijn op het plein... valt het mee met het geweld ja, elke op dit is, moment? Elk is er eentje te veel. Natuurlijk. Maar ook als je kijkt naar het aantal doden... het aantal gebouwen dat in brand is gegaan... We, we hebben dat in verhouding heel veel erger gezien. Dus Precies. eigenlijk moet je zeggen dat het uh, gisteren heel voorbeeldig verlopen is. Is dat stilte voor de storm? Ja, weet je, dat vind ik altijd zo lastig. Uh, dat hangt er helemaal vanaf wat, er, uh, wat Morsi doet en wat het leger vervolgens doet. Uh, uh, op het moment dat Morsi niet voet bij stuk houdt, ja, dan, dan ligt alles. Of uh, op het moment dat hij dus niet aftreedt, dan, dan, dan ligt alles weer open. Maar stilte voor de storm, uh, bedoel, wat gaat het leger doen en met hoeveel storm gaat dat ge uh, gepaard? Egypte is op dit moment, sorry dat ik het zeg als correspondent, bijzonder lastig te voorspellen. Dat geloof ik. Sander van Hoorn, dankjewel dat je hier wilde zijn. We gaan weer uh, muziek luisteren. Marieke Jager is hier bij ons in de studio. Wij vragen al onze gasten uh, die langskomen in de zomer om hun uh, favoriete zomerplaats te coveren voor ons. Welke heb jij uitgekozen? Ja, dit is absoluut mijn favoriete zomerhit. We doen een medley vandaag. Um, het is uh, een medley van uh, een mooi kalua meisje en onder de wuivende palmen. Dat klinkt helemaal Wat als een twee... kokosnoot. Heerlijk. Nou, dat, dat zit er zeker ook in verwerkt. En ik denk dat je je trok zojuist al richting zuiden. Ja. En ik denk dat het alleen maar erger wordt en dat een grote glimlach om weer Nu ga ik te naar schrijven. de Caraïbe. Ik ga nog verder dan naar is, de zon. Het is echt het is zulk leuk repertoire. En ik, ik woon nu eens Van Nijmegen wij voetballen elke week met heel veel muzikanten die een bandje spelen in Nederland. En dan gebeurt er wel eens iets geks. En dan formeer je ineens een soort, uh, nou ja, soort gelegenheidsbeentje. En wij noemen onszelf uh, de wuivende palmen. We hebben één keer opgetreden. En, en nu spelen we zomaar in het oog op morgen. Onze grote zomer. Fantastisch. Althans van, van, hoe heet hij ook weer, de schrijver? Henk-Jan? Ja, Jaap Valkhof, ja. 1954. Daar Ik gaan heb we er terug. helemaal <laughs> zin in. Ga je gang. <coughs> Van mijn dromen Snachts dansen de hula hula En zij lokt mij Daar te komen Op het ritme van gitaren Zingt ze liefde serenades Mijn parel van de Zuidzee Stemt mijn hart ZANG of Tevrij onder palmen met jou alleen het is zo heerlijk rustig. hier om ons heen het ruisel. en ik zit met z'n tweeën, dus ja, dat het al gevoet, ik. Zo is ja. het, ik lig al op Hawaii. Uh, daarnet uh, speelde je ook voor ons jouw nieuwe single Papillon. Je hebt hem oh. ook nog in het Engels, Butterfly heet die. Als ja. mensen jou uh, live willen zien, wanneer kan dat? We gaan in het najaar weer toeren, we gaan de theater zien. En, en dan we dan gaan... nemen ons zelf mee met z'n drieën, maar ook een hele hoop audiomachines. En dat is een heel lang verhaal, maar dat, dat kan je zien in het theater. Dus we beginnen begin oktober, we gaan het hele land door ook in België spelen audiomachines. Ja, spannend. Ik heb het. meteen zin om meer te horen. Nou ja, dat kan dus vanaf oktober in theaters. Marieke Jager, dank je wel. Graag gedaan. Chinese kinderen zijn verplicht om hun bejaarde ouders vaker te bezoeken. Volgens een wet die vandaag in werking treedt, zijn kinderen die niet vaak genoeg langsgaan bij hun ouders zelfs strafbaar. Marieke de Vries, onze correspondent in China. Goedenavond. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zat al te rekenen. Ja. Terwijl ik het zei, dacht ik, dit klopt niet helemaal. Maar gelukkig, goedemorgen. Zes uur later, ja. ja. Goedemorgen. Verwacht je nu, nu dat die nieuwe wet er is, dat er duizenden rechtszaken komen... dat heel veel mensen de bak in gaan draaien? Nou, niet per se, omdat ze hun ouders niet bezoeken. Dat valt natuurlijk ook helemaal niet te controleren. Maar er zijn ook gevallen geweest van... Ernstige mishandeling, verwaarlozing hè, van, uh, van de ouders. Een mevrouw heeft bijvoorbeeld twee jaar in een varkenstal gewoond... omdat de kinderen haar nooit bezochten. Dat soort dingen, dat is wel de strafrechtelijke kant ervan. Daar uh, kan de overheid nu wat, uh, wat aan doen... Uh, door die kinderen dus aan te pakken. Maar verder is deze maatregel, deze nieuwe wet, toch vooral ook symboolpolitiek. Hè? Uh, de overheid geeft eigenlijk daarmee aan mensen... laten we weer teruggaan naar het goede oude communistische beginsel... van eert uw vader en uw moeder. En zorg toch goed voor ze, ook als ze ouder worden. Want uh, China vergrijst razendsnel hè, op dit moment. Moet ik het dan een beetje vergelijken met de campagnes... die je hier in Nederland hebt van Sieren, zeg maar, voor maatschappelijke kwesties? Moet ik het zo zien? Nou, het is iets meer denk ik hoor. Op dit moment, er is een uh, nieuw leiderschap natuurlijk uh, sinds afgelopen voorjaar. de nieuwe president, president Xi Jinping. En die probeert eigenlijk uh, uh, uh, toch weer de, nieuw, de oude waarden en normen die in China, waar China bekend om stond. Zoals uh, het familieideaal, voor elkaar zorgen, toch weer nieuw leven in te blazen ook. En dit is daar een van die dingen van ook door uit nood geboren, uit, uit, uit een soort noodzaak. Want omdat China zo ontzettend snel vergrijst... Um, kan daar ook de uh, gezondheidszorg en de ouderenzorg dat niet helemaal bijbenen. Dus men moet ook weer voor elkaar gaan zorgen. Um, en ook zeker in een tijd uh, dat er een kleinere generatie is... die één kindpolitiek speelt mm -hmm. daarin mee... Ja. die het voor de ouderen moet gaan doen. En dat is natuurlijk ook een probleem. waar ze ja, mee Ja, wat kampen. dat betreft dus, lijkt ja, het dat Het is op het... een soort probleemoplossing. Ja, dat begrijp ik, de pragmatische kant. Het lijkt een beetje op wat in Nederland speelt. Ja. Dat je meer beroep moet doen op je buren en familie. En denk je dat... Uh dat Chinezen vatbaar zijn voor dit soort adviezen vanuit de overheid. Ja, ja, ja want, want de overheid en zeker de communistische partij... Dat, hè, dat wordt toch echt ook nog gezien en ervaren als vadertje staat. Die uh, weten wat goed voor ons is. Dat is wat, wat zij zeggen, daar luisteren we hier toch nog uh, anders misschien wel naar. In ieder geval gehoorzamer, wat gehoorzamer naar dan, uh, dan bijvoorbeeld in Nederland. Alleen inmiddels is de praktijk wel wat weerbarstiger geworden. Kijk, heel veel mensen, veel jongeren die gestudeerd hebben... zijn natuurlijk naar die grote steden getrokken. Het allergrootste deel van de bevolking woont nog op het platteland... En het is in de praktijk dan natuurlijk niet altijd even makkelijk... om uh, voor je ouders en uh, zeker niet de bejaarde ouders, te zorgen... als je een baan in de stad hebt. En dus ze reizen wel heel veel heen en weer. Hè. Dat zijn die bekende beelden met Chinees nieuwjaar bijvoorbeeld. Mm -hmm. hè, dat al die treinen overvol zijn. Omdat iedereen weer teruggaat uh, naar het platteland, naar hun uh, geboortegrond. Maar in de praktijk kunnen ze dat natuurlijk niet dagelijks doen... als je baan in de stad is. Nee, tuurlijk. En is er ook iets fundamenteels veranderd... in uh, de hechtheid van die gezinnen, families... Dat eer uw vader en zo. Is dat ook fundamenteel veranderd de afgelopen decennia? Ik denk dat die eer er echt nog wel in zit. Er wordt met respect over ouders gesproken, over ouderen gesproken. Als je ouderen hier ook in de stad in de parken ziet... dan doen ze die cici-oefeningen ochtends. Of ze doen een dansje s'avonds. En er wordt met veel liefde en respect over gesproken... Alleen is de praktijk dus zoveel bastiger geworden, gewoon door die enorme urbanisatie. Uh, men verwacht dat de komende tien jaar er nog eens tien miljoen mensen naar de steden zullen trekken. En die laten natuurlijk mensen achter. En om gewoon een, een, een voorbeeld te geven uit, uit mijn eigen omgeving, een vriend van mij. Die woont hier in Peking, maar woont daar op kamers met drie andere mannen omdat ze hier niet een eigen huis kunnen kopen. Zijn vrouw woont nog in het zuiden en installeren maar werkt daar ook heel erg hard. En hun kindje woont nog in het westen bij zijn ouders... en worden door opa en oma opgevoed. En zo zie je heel veel voorbeelden van families... die eigenlijk helemaal verspreid over het land uh, wonen... en elkaar maar drie keer per jaar zien. Maar allemaal met het idee van economisch gezien vooruit. Dat is de hoofdmotor achter, toch? Zeker. Ja, dat is, het, dat is het. De Chinese droom. Is die vriend van jou is hij representatief voor een heleboel mensen? zou je zeggen? Durf je daar een schatting van te maken? Ja, ik kan geen getallen noemen, maar dit is wel een verhaal... wat je met name van mensen die in de stad wonen vaker hoort. Dat die families zo uit elkaar getrokken worden. Mm -hmm. Omdat ja, er nu eenmaal heel hard gewerkt wordt. En dat gebeurt op verschillende plekken in het land. Nou gaat de Chinese, um, ja. de Chinese overheid gaat uh, hopelijk met deze campagne, um, nou ja, denk ik zichzelf een beetje ontdoen van die enorme uh, stijgende zorgkosten die eraan zitten te komen. Is het reëel dat ze dat op kunnen lossen door mensen voor hun ouders te laten zorgen? Of zal er toch iets anders radicaals moeten gebeuren? Ja hoor, er, moet, er moeten verschillende dingen gebeuren. Dit is een van die dingen, ook om die verwaarlozing, met name tegen te gaan. Want als dat soort berichten in de media komen, dan. Uh, ja, dan is dat hier natuurlijk ook trending topic op sociale media. Men schrikt daar heel erg van dat, dat dat kan gebeuren in ons mooie China... waar we zo goed voor elkaar zorgden al die tijd. Maar er moet natuurlijk meer gebeuren. Zo wordt er nu gewerkt aan een heel pensioenstelsel... want dat hebben ze eigenlijk ook nooit gehad. Hè. Dat bestaat pas 15 jaar, maar er zit natuurlijk veel te weinig geld in die pot. Dus daar moet wat aan gebeuren, dat moet gerepareerd worden... En uh, je moet bijvoorbeeld ook denken aan dat er langzaam maar zeker ook wat meer gedacht wordt aan bijvoorbeeld buitenlandse investeerders toe te laten in het land. Die private bejaardenhuizen, verzorgingstehuizen en dat soort dingen op kunnen zetten. Want daar hebben ze tot nu toe ook nog niet heel veel ervaring in. En wat zou de weerstand zijn tegen, want je zegt het alsof het een hele grote stap zou zijn voor de Chinezen om dat toe te laten? Nou, buitenlands geld toelaten is tot nu toe kan nog niet. Hè? Dus het is dan de grens openzetten voor buitenlands kapitaal. En dat, uh, dat zou dan echt een grote uh, uh, opening-up-stap zijn. Nog groter weer dan wat het tot nu toe al kan. Dat buitenlandse bedrijven wel een joint venture aan kunnen gaan met een Chinees bedrijf. Maar echt buitenlands kapitaal op de markt toelaten, dat, uh, dat is tot nu toe nog niet mogelijk. Nee. Maar er wordt nu dus over nagedacht. Ja, Ook een... als oplossing. Begrijp ik. Ga jij nog een leuke Chinese omaatje zoeken om te verzorgen? Nee, maar ik geniet inderdaad wel. Ik ben een van die toeristen. Nou ja, ik woon hier inmiddels. Maar die echt heel erg geniet van die oudere mensen. Die ochtends vroeg. Dus ja, het is hier nu uh, bijna... Ja, het is kwart voor zes. Om zes uur beginnen ze. Er staat de site zie je in die parken. Dat is een fantastisch gezicht om te zien. Dat lijkt mij ook. Marieke de Vries, dank je wel. It took us all, it took us all Pushed apart the mountains and the tide It took us all House, she called up. En aangeschoven is Paul Groot. Goedenavond, Paul. Goedenavond. Vandaag heb je de Johan Kaartprijs gewonnen. Ieder jaar gaat die prijs naar een artiest die veel betekent... voor de genres musical, klucht en blijspel. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Hoe fijn is het om zo'n prijs te krijgen? Ja, heel erg fijn. Ik, ik heb een hele geweldige middag gehad. Ik, uh, het was heel erg leuk. Je wist niet van tevoren dat je het ging krijgen? Of? Ik wist dat ik hem zou krijgen. Maar ik wist niet hoe dat zou gebeuren. En er zat een heel programma voor me in elkaar gedraaid het aantal optredens en liedjes. En dat is heel erg leuk. En heeft iemand daar ook gesproken voor jou? Zeker, zeker. Um, Owen, mijn compagnon in Koefnoen. Owen Schumacher, heeft uh, de prijs uiteindelijk uitgereikt. Omdat de prijs weer de reis van vorig jaar... Tineke Schouten in Amerika zat. Mm -hmm. Dus hij heeft het woord gedaan. En dat zijn... Natte oogjes? Ja, zeker, zeker. Ja. <laughs> wat was het belangrijkste wat hij tegen jou zei? Um... Oei, dat is lastig om even zomaar... Laat ik het zo vatten. zeggen, jullie hebben natuurlijk zoveel samengewerkt. Kennen al elkaar ja. door en door professioneel ja. ook. Uh, jullie zijn heel grappig met z'n tweeën. Was het grappig of was die eigenlijk buitengewoon serieus nu? Nu dat het over jouw carrière ging. Um, ja, was eigenlijk eerder... Nou, wij zijn nooit zo klef, zeg maar. <laughs> maar hij, was, hij, was, hij waren heel um, reëel in wat we voor elkaar betekenen, zeg maar. Dat het, uh, de een niet zonder de ander kan in, uh, in professioneel opzicht, zeg maar. Ja, dat is, een, dat is een grote uitspraak. Ja. Um, de waardering die bij zo'n prijs hoort, heb je dat nodig, Paul? Of ben je inmiddels zover dat je zegt: het is leuk, maar ik heb dat niet nodig om me gewaardeerd te voelen? Um, nou, het helpt enorm om af en toe eens een AI uh, <coughs> een of je bol te krijgen, zeg maar. Nee, het, het, het is natuurlijk, erkenning is altijd, altijd hartstikke leuk. En uh, je blijft, hoe lang je dit ook doet, toch altijd weer een soort uh, onzeker over wat je doet. Dat moet ook. Maar. Um, Neemt het af met de jaren die ons jawel, jawel, Jawel, jawel, maar, jawel. Um, maar de erkenning is altijd leuk. Het is heel moeilijk om het over jezelf te zeggen. Maar ik denk, als je zo lang professioneel bezig bent... kun je met enige afstand jezelf bezien. Wat is je grootste talent? <lacht> mm, ik, ja, ik denk wel de, de, mm, dat ik... dat ik meerdere kanten op kan. Uh, dat ik... Uh, veel verschillende figuren kan spelen. Het hele register. Ja. We kennen je van TV natuurlijk, van Koef daarvoor Kopspijkers. Nu dus musicals, gaan we even luisteren. Uit de weg, nou ik, I saw her... Ja, dit was een fragment uit Shrek. De finale van Shrek, ja. ja. Was het een logische stap voor jou om aan musicals mee te gaan doen? Ja, toch wel. Ik heb vandaag ook bij die prijsvertrekking gezegd... Um, toen ik studeerde ben ik ooit in een Sondheim musical terechtgekomen... als manager van alles. En de kennismaking met het Sondheim repertoire... heeft mij heel erg de musicalkant op getrokken. Uh, dat gaat iets verder dan het, uh, het oppervlakkige werk, zeg maar. Kijk, Shrek is natuurlijk een familiemusical. musical um, Dat is um, een sprookje met grappen. Maar Sondheim uh, doet heel andere dingen met het genre. Die uh, het alle kanten op. Die varieert zo enorm. Dat is veel rijker dan wat, wat de meeste mensen gewend zijn van musicals. En ik ben ook heel blij dat ik dat aankomend seizoen ook ga doen... in Putting It Together, ook een musical van Sondheim... bestaande uit nummers van hem die hij voor andere shows heeft geschreven. Um, dus dat dus... zijn musicals met iets meer diepgang, ja. zeg maar. Maar als je moet vatten de essentie wat musicals zo leuk maakt... of wat het jou voor jou zo leuk maakt, wat is dat dan? Um... Ja, dat is de, de, de combinatie van, van spelen, zingen, dansen. En dat, dat er zo'n andere energie bij komt bovenop uh, drama, zeg maar. Dat je, ja, muziek gaat gewoon recht je hart in. Um, het komt op een andere manier binnen. En uh, kan je dus heel blij, of heel blij maken of heel erg raken. Lijkt me ook heel zwaar, eerlijk gezegd. Om acht shows in de week te doen is zwaar, is, is ja. Toch? Dat is een soort topsport. Ja, en, en zeker zoals die show uh, Shrek die ik gedaan heb... <coughs> speelde ik de hele rol op mijn knieën. Want ik speelde een mannetje van 1,30 meter. 30, met een ingenieus oh. kostuum dat mijn benen helemaal wegwerkte. Dus ik, ik stuiterde op mijn knieën over het podium en... Um, dat was wel pittig, maar dat wendt ook, hoor. Dat went ook. Omdat je onderhand op je knie naar de Albert Heijn ging waarschijnlijk. Ja, ja, ja, ja. Je hebt ook een musical samengemaakt met Sanne Wallace de Vries. Ja, een, een muziektheatervoorstelling. Een, een, een kleinkunstvoorstelling over Adele Bloemendaal. We hebben een stukje, Paul. Ook in mijn leven vonden heel wat branden plaats. Hoe vaak verdween ik, plotseling niet uit het zicht. Lach ik weer eens in stukken in het ochtendlicht... Juist als het goed gaat, word ik tegengebracht. En ieder loopt de dus een naar die zwarte doos. Die zwarte gast, die straks mijn vluchtgedrag verklaart. Tot dan verzinnen de experts maar schaanteloos. Of het voelt, of de koop zal met z'n vaart. Soms wordt er mm, een beetje neerbuigend gedaan over het genre musical. Stoort jou dat? Um, ja, omdat het, omdat het een toppervlak oordeel is. Je kunt ook niet zeggen, ik heb een hekel aan schilderijen, uh, vind ik. Dat is een, een, dat is een te brede uh, afkeur, zeg maar. Binnen het genre gebeurt heel veel wat, wat uh, oppervlakkig en flauw. En noem het allemaal maar eens, maar ook, ook heel veel bijzondere dingen. En producties die tegen, tegen opera aanschurken en uh, heel vernieuwend zijn. Dus uh, je moet dat niet zomaar wegzetten, dat vind, mm -hmm. dat vind ik flauw. Ben je verslaafd aan het gevoel van in een theater staan? Hmm. Ja, ik vrees van wel. Ja, dat, is, dat is wel. Want voor de voorstelling denk ik heel vaak, oh, wat waar ben ik mee? Waarom, waarom toch? Die zenuwen zijn vaak. Killing. En... Heb je die nog steeds, Paul? Ja, dat, maar dat moet ook. Je moet dat ook toelaten, want dat zet je op scherp. Maar soms is het, is het te gortig. En dan denk je, was het maar vast klaar. Maar dan is het is de voorstelling gaande en dan ga je al lekker en dan, dan heb je er heel veel plezier in. En na afloop is het, is het euforisch natuurlijk, dan, dan is het heerlijk. En dan de volgende dag begin je weer uh, from scratch. Je leert niets van het hele proces eigenlijk. Je nee, het is heel hardnekkig je... inderdaad. Ja. Ja. Je wordt deze maand 54. Je hebt in goede tijden, slechte tijden. Ik word niet 54, ik en... word 46. Waar kom ik dan nou naar nou bij 44? <tie> ik zit het te lezen en ik denk, jezus, wat ziet hij er jong uit. Dat kan gewoon niet. Nee. Maar je hebt wel al, uh, 46 dan, een hele carrière achter de uh, rug. Goede tijden, slechte tijden. Je schreef voor van programma's. Je was de drijvende kracht bij Kopspijkers. Je hebt al een zilveren nipkopschijf gewonnen met Koefno. Je bent mediapersoonlijkheid van het jaar geweest. Nu dus deze belangrijke theaterprijs. Heb je nog ambities, Paul? Moet er nog iets bij? Um, nou, dan denk ik niet zozeer in, de, in, de, in termen van, van prijzen of zo. Maar ik, er zijn nog wel uh, producties die ik zou willen verwezenlijken. Ja. Wat, dan, wat dan? Wat dan? Nou, ik, ik, ik hou ook erg van een mooie... een komedie op televisie. En dat wil ik altijd nog eens schrijven. Zoals ik destijds Saai heb geschreven... daar had ik ontzettend veel plezier in. Dat geneuzel van die twee meiden op dat hek... Plin en Bianca ja. en, en Joep onderlin als de postbode. Um, maar ja, iets met, met dat kaliber dialogen... In een, in een hedendaagse situatie, zeg maar... zou ik wel eens voor televisie willen maken. Maar die, die kansen... Uh, is vrij klein hoor. Want, uh, nou, de, de zenders hebben daar gewoon. Uh, die durven dat niet aan. of die willen alleen maar voor geheide successen gaan. door uh, succes uit het buitenland te vertalen. Maar er wordt niet zoveel. Uh... In eigen beheer? <sv> ja, maar dan wil je toch ook dat het uitgezonden wordt. Het ja, is waar, ja. Dat is lastig. Dat kan ik niet, uh, vrees ik, 1, 2, 3 voor je oplossen. Nee. Maar misschien als je alvast begint te schrijven. dat je het dan afdwingt? Het lot. Dat zou kunnen. Ja, misschien moet je gewoon eens uh, met een paar mensen zeggen, we gaan nu gewoon een pilot maken en uh, op eigen initiatief. En dat dat kan, natuurlijk, ja. En dat het dan zo goed is dat ze geen nee kunnen zeggen. Dat, dat hoop we ik wel maar, zijn. Ja, ja. Paul Groot, nogmaals gefeliciteerd. Dank nogmaals, je, wel. je wordt pas 46 en gefeliciteerd <laughs> met je Johan je <laughs> ja. Dankjewel. Tot ziens. Dag. Woensdagavond in Morgen, het parlementaire slotdebat. Rob trip ontvangt in de studio in Den Haag vijf veelbelovende Kamerleden om met hen terug te kijken op het afgelopen jaar en vooruit te blikken op het nieuwe parlementaire seizoen. Het parlementair slotdebat van het oog, woensdagavond 11 uur, radio 1. So wild, turning in my sheets. And once again, I cannot sleep. Walk out the door and up the street. Look at the stars beneath my feet. Remember rights that I did wrong, so here I go. Uh James Blunt. Het is 5 voor 12. Oh, Daniel 190 Vier banden bij vier verschillende coureurs van vier verschillende teams. ontploften gisteren op hoge snelheid tijdens de Formule 1 race op Silverstone. Bandenproducent Pirelli moet zich nu verantwoorden bij de Internationale Autosportfederatie. Koen Vergeer is Formule-1-kenner en auteur van het boek Pole Position. Goedenavond, Koen. Goedenavond. Moet ik hieruit concluderen dat Pirelli zulke beroerde banden maakt... dat ze maar blijven ontploffen? Ja, dat mag je eigenlijk wel doen. Maar uh, de Formule 1 heeft natuurlijk ook een beetje boter op zijn hoofd. Want zij hebben eigenlijk die opdracht ge gekregen, Pirelli, om zulke banden te maken. Om slechte banden te maken? Ja, eigenlijk wel, ja. De Formule 1 wilde eigenlijk banden hebben die de races die, uh, die weer wat spannender zouden maken. Dus dan moesten het banden zijn die wat sneller zouden verslijten, zodat de teams wat, uh, wat konden combineren met verschillende strategieën en verschillende banden om elkaar in de pitch uh, de loef af te steken. Want de banden daarvoor waren van zulke topkwaliteit ja, dat je niet eens meer een pitstop hoefde te die maken. Waren zo knalhard, en daar kon je wel tien races. Nee, daar kon je wel heel veel races mee achter elkaar rijden. Ja, dus die waren, die gingen eigenlijk niet kapot. En um, ja, dus moesten er banden komen die wat sneller uh, versleten waren. Pirelli ja, dat... die uh, pakt die opdracht aan, die zegt oké okay, prima, we maken wat uh, slechte banden. Dat lijkt me trouwens ook, zit ik te denken terwijl je dat vertelt, levensgevaarlijk. Ja, nou ja, kijk, in eerste, kijk Pirelli heeft het, doet het nu al twee jaar en het eerste jaar ging het eigenlijk heel erg goed. En iedereen uh, was uh, heel lovend over Pirelli en ze zeiden ook steeds, het is onze opdracht, we moeten een, een band hebben die uh, snel slijt, of ja snel, maar re relatief snel. Dus uh, wij, wij voldoen aan onze opdracht als de band wel eens kapot gaat. Maar ja, dit jaar wilden ze eigenlijk een nog agressievere band hebben um, om het nog spannender te maken. Maar ja, nou zijn ze allemaal ontploft en nu zit iedereen met de gebakken peren. Ja, maar dat Pirelli op het matje wordt geroepen bij die Auto voor Internationale Autosportfederatie is dan natuurlijk een beetje voor de bune, toch? Ja, eigenlijk wel. Ja, weet je, ze, ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Maar het, het, het is natuurlijk zo dat Pirelli moet gaan verklaren wat is er nu precies misgegaan. En dat zijn ze nu ook aan het onderzoeken. Maar die FIA, die, die, die, die, die, die Pirelli ter verantwoording roept, zoals het heet... die weet zelf ook van, we moeten wel even gauw samenwerken... Ja. om dit probleem te verhelpen. Bandenmafia bij de Formule 1. Natuurlijk, het... <laughs> de oorlog. Koen Vergeer, dankjewel. Okay. Dit was met het Oog op Morgen voor deze maandagavond. Straks na middernacht, Casa Luna. En dat staat geheel in het teken van zanger en liedschrijver Maarten van Roosendaal... die vandaag is overleden. Voor daarna, slaap lekker. En een laatste Glas <middels> Steen. Dit is Radio 1.